Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Utrecht zijn twee mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een hijskraan. Dat gebeurde op de Malibaan. Verslaggever Mark van Rossum van RTV Utrecht is daar nu. Wat is er precies gebeurd? Nou, er is een uh, gebouw aan de Malibaan uh, dat verbouwd wordt. En er moest een uh, grote betonnen plaat van de ene kant naar de andere kant komen. Dus die was aan de voorkant uh, afgeleverd. En met een kraan moest die over het gebouw heen getild worden naar de achterkant van het gebouw. En uh, nou, toen de plaat aan de achterkant kwam, toen is er iets fout gegaan met een grote mobiele kraan. Um, de, de Giek is geknakt en iemand zei dat er misschien wel een kabel was gebroken, maar dat moet nog uitgezocht worden wat er precies fout ging. Maar de plaat is in ieder geval naar beneden gevallen aan de achterkant van het gebouw. En daar waren twee mannen aan het werk. Eentje op een uh, hoogwerker die kennelijk de plaat moest gaan uh, vastmaken. Uh, die kreeg uh, uh, de, de, de plaat bovenop zich en dan stond er iemand op een steiger. Die stond boven in het gebouw op de steiger en die is uiteindelijk van die steiger afgevallen en naar uh, beneden terecht gekomen. Twee gewonden dus. En dan een tragisch verhaal in Engeland. Daar zijn gisteravond vier kinderen door het ijs gezakt in een bevroren meer in de buurt van Birmingham. Correspondent Consponent Furlounspach weet meer. We hebben net het nieuws gekregen dat drie van die jongetjes zijn overleden. Dus dat zijn jongens van 18 10 en 11. Uh, dat vierde jongetje die is zes jaar oud en die ligt nog in het ziekenhuis. De premier Rishi Sunak heeft de families veel sterkte gewenst. En de een doet vijf jaar over het halen van zijn rijbewijs en zakt tig keer. De ander heeft op op zijn achttiende al zes rijbewijzen in de pocket. Jurgen uit Exlo in Drenthe. En soms even voor je op. Brongen, trekker, auto, vrachtauto, grote vrachtauto en bus. Ja, zijn instructeur is trots en waarschuwde hem nog wel voor zijn life goal. Toen heb ik nog tegen hem gezegd, ik zei Jurgen, dan ga je ze niet redden, want op ons paasje zit ook een Franse uh, categorie, hè, B1. Die kreeg nooit in Nederland. Hij zei, maar ik me nog uh, mijn uh, stage lopen, zeg. dat gok ik in Frankrijk down. Hij zegt: dan ga ik met Rijpwies door ook om. Dus hij wil het Pas je helemaal vol hem. En dan ga je de klokring ook. Zo zit het wel in mijn kooi, ja. Nou, precies. Het weer in het noorden bewolkt op andere plekken. Zonne-gentemperaturen net boven nul. Komende nacht vriest het weer. Min 4 tot min 8. Morgen begint met mist, later weer zon. En maximum temperaturen liggen rond het vriespunt. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Met men nu, de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 de single van Enia uh, en uh, Orinoco Flow. Voetbal staat momenteel al 2-0, Benno. Dus ja, de 1 staat er met 2-0 voor. Straks hoor je daar meer over van Jan van der Leden. Maar eerst gaan wij weer naar Beverwijk toe. Straks in de derde uur gaan we naar Rennel Lawson in Beverwijk. En dit komt uit precies dezelfde hoek van Beverwijk. Ja, het is hetzelfde. De buren, hè? Ja, de buren. Het zijn de buren van Rennel Lawson. Debbie is dat. En we hebben Debbie aan de telefoon. Helemaal goed. Dag, Debbie. Hallo, goedemiddag.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 Uh, nou, de stand staat nu op 35 kickboxpartijen uh, met, met de jeugd. Uh, en uh, een stuk of even kijken hoeveel van ons, een stuk of twaalf atleten van onszelf, staan gematcht. Dus het wordt weer een uh, gezellige familiedag morgen. Ja, ja, ja, ja, ja. 35 partijen. Hoe lang duurt zo'n partij dan? Uh, nou, het hangt een beetje af welke klas het is. Maar het is voornamel, uh, voornamelijk de, de jeugdklasse. En dat is uh, rondjes van een minuut, drie keer een minuut. En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 time Ben, als ik het verhaal van Debbie net hoorde uit Beverwijk... dan zit Rennel Lawson morgen wel veilig daar. Ja. Dier. Met al die mannen en heren die daar bezig zijn met kickboksen... Precies. daar in Beverwijk. Ja. jongen, jongen. jongen. Nou ja, in ieder geval meer informatie. Waar, waar zit ze ook weer, zei je? Parallelweg 128.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 Ja, Ted is aanwezig. Uh, Haarbriem is aanwezig natuurlijk. Ja. Dus, nou, in de rust uh, ja. zullen ze dat vast zeker te horen krijgen, Jan, denk ik. Ik denk het wel. Jesse is net het veld ingekomen voor uh, Jeffrey Sansin, Die ook gepasseerd geraakt. Oké. Okay. <coughs> Weer een aderlating. Ja.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 Ja, ja, daar zijn we ook wel erg bij mee, dat het gelukt is. Het was uh, best wel even spannend natuurlijk in de loop van dit jaar. Uh, maar ja, eigenlijk, uiteindelijk is het wel gelukt, moet ik zeggen, financieel.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 Ja, zoals bij elkaar, uh, zoals de laatste versie was, uh, is het hele, hele rotonde afgesloten. En dat is al vanaf, vanaf maandag zijn ze aan het voorbereiden. Dus uh, ja, dan hebben we vier, vijf weken een afgesloten rotonde in het dorp. Ja, en uh, heel open werk nog uh, natuurlijk om uh, alles uh, op te zetten. En dat doen jullie allemaal met vrijwilligers, toch? Ja, ja, ja, alles wordt opgebouwd met vrijwilligers. Er is niemand die... Uh,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 Zich, zich in te zetten. Nee hoor, dat is uh, behoorlijk is waar, hoe dat, uh, hoe, dat, uh, hoe daar belangstelling voor is. Wij zijn in ieder geval heel blij mee dat de IJsbaan er weer gaat komen. Vanaf woensdag uh, gaan jullie bouwen. Dan uh, maken jullie volgens mij hele lange dagen om het uh, op tijd voor elkaar te krijgen. Ja, in het geval zijn we is eigenlijk, de gemeente begint al maandag om voor te bereiden. Ja. Een paar deertjes en, en het plein kaal te maken. Dinsdag en woensdag beginnen wij met de basisvloer.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 Al ja, oh, dat ja, spektakel, ja, ja, ja. dat je. Drie, drie avonden in, dat zijn de dinsdagen van de week. Dan is er een sluitklepel curlingavond dat, dat zijn groepen die tegen elkaar uh, schuiven. Sluitketels schuiven over het ijs. Als uh, zijnde curling. In een, uh, met als ultieme laatste uh, dinsdag, uh, de finale avond. In mijn uh, hoop dat er een winner uitkomt. Ik zag de lijst van de deelnemers ook weer uh, dit jaar. Heel veel hè, die eraan meedoen. En uh, Wat me wel ja, ja. opviel, trouwens, dat we vro vroeger hadden, we volgens mij. Uh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 And I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 Er gaat een muzikidsstudio komen in het Spaarne ziekenhuis, het Spaarne gasthuis. En nou ja, daar ben ik heel blij mee. En uh, om een beetje reuring te maken en ook gewoon ja, heel ordinair uh, geld op te halen, ga ik uh, maandagmiddag daar vandaan een, een showtje maken. Ellen Clark komt uh, langs, Roos, en echt een echte biederszinger die ik uh, eventjes op de korrel had. Ja, jij hebt gaat... zo je vrienden natuurlijk hè.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 Ja, ik probeer toch die vriend uh, een beetje erbij te trekken... ook omdat natuurlijk een harem ziekenhuis is... en ik kom daar een beetje vandaan uh, van, van die omroep. Dus ja, ja zij... Nou, een help. beetje. Giel, niet zo bescheiden, hoor. Je, je, hebt jarenlang, uh, je bent er opgegroeid helemaal. Ja, dat is, uh, dat is helemaal waar. Nee, ja, nee, ja, ja. ja. Het, uh, je hebt gelijk.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 Dan zie je hem daar uh, wel verschijnen. En anders ga je gewoon naar Stichting Musik Kids. Als je met ja. Google. Dat moet het vanzelf. Precies, nou, dat is een uh, hele leuke website. En uh, want je bent niet de enige ambassadeur, hè? Je, ben, je uh, verkeert in een zeer goed gezelschap heb ik gezien. Zeker, ja ze hebben echt pers. Uh, daarom wilde ik ook heel graag eentje halen, Want bijvoorbeeld in Tilburg, nou ja, bij het Guus Mevers uh, zijn eigen ja. MusikKid Studio het zo moeten zeggen. En nou ja, zo kan je even René Vroeger, door eentje de buurt van Ilversum zo zijn er uh, velen doorheen het land. Uh, het gaat heel goed direct. Hij heeft onlangs uh, geregeld dat ook in Den Haag er een -studio bij hen in het ziekenhuis komt. En Gerard ja, Joling nou, in ik... alles maar? Uh... Ja, weet ik eigenlijk niet zeker of die. Uh, Oké. Okay. Dat weet ik niet. Nee, maar dat, dat, dat zal, is. Dat zal wel in die buurt zijn. Den Haag dan toch? Ja, precies. Ja, ja. ja. ja. Oké, okay, uh, nou hartstikke leuk. En, uh, ben je zelf nog van plan als die muziekstudio er eenmaal is om uh, dan ook een met enige regelmaat aanwezig te zijn? Ik moet zeggen, ik kan niet zoveel, ik ben toevallig, net omdat ik in een paar weken op piano leg, maar dat zal ik oh. voor de avond, <laughs> uh, zeggen dat ik het kan. Maar ik merk dat veel, hè, dat, is, uh, dat is toch ook een beetje van deze tijd, dat uh, veel jonge gasten het ook wel leuk vinden om een beetje DJ'tje te spelen, veel ja. meer, uh, oh, ja, ja gesto, zou ik ja. zeggen. Ja. Nou, dat kan ik dan ook nog wel een beetje, dus...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 Nou ja, dan praat dan die studio er hopelijk wel. Ja. Oké, okay, Giel. Nou, we ja. wensen in ieder geval een hele goede wereldreis. Bij, uh, bij uh, Loop ik Rechtsaf en dan, dan ja. kom je er vanzelf. Hè? <laughs> ja, die is goed. Hé, hey, bedankt voor, uh, voor ja. je bijdrage en uh, we spreken elkaar. Oké, okay, jongens. Oké, okay, dankjewel. Okay, hoi, dat was uh, Giel en inderdaad over de actie van uh, aanstaande maandag. De muziek, kids.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 most at home. En dan hadden we net uh, Giel Belen uh, in de uitzending, uh, Benno. Een halemer uh, natuurlijk. Ellen Clarke uh, ook een beetje een halemer, maar zeker ook een uh, zandporter. En dan uh, gaan we naar een derde halemer toe. Uh, zo ja. zijn we lekker bezig uh, vandaag. En uh, een halemer uh, ten voeten uit, uh, Paul Marcel. En, uh, nou, Paul, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Live vanuit Brussel. Zit je nou in het Europees parlement... Paul, zit je in het uh, Europees parlement... zodat uh, je in Brussel zit...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 Aperstaartgmail.com. Vrij met. Vrij met aperstaartgmail.com. Oké, okay, Paul. Nou, geweldig. Uh, uh, nog even naar je muziek. Uh, je hebt destijds in 2015 een. Uh, oh nee, wel, ik, ik moet ermee ophouden, Paul. We zitten tegen de nieuws aan. Uh, ik wist wein, je heel veel. Ik pauze maar een plaatje van. Me. Ja, precies. Ja, dat gaan we doen.